10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Een van de Syriëgangers van wie het paspoort is ingetrokken... stapt naar de rechter. Verder vieren we het 50-jarig jubileum van de Hartstichting mee. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Door de diefstal van examens op het ROC van Amsterdam zijn ongeveer 500 leerlingen getroffen. Volgens de schooldirectie hebben 400 leerlingen zeker één van de gestolen examens gemaakt. 100 anderen maakten er drie. Ze moeten die examens overmaken. Volgens de school ging het om vier theoretische examens recht. De ROC zegt dat de examenfraude aan het licht kwam door een anonieme tip de directie over hoe de examens gestolen konden worden. Dat kan iemand uh, gehackt hebben. Uh, nou, Dat willen we natuurlijk heel graag weten. Dat kan, uh, het kan van een bureau afgehaald zijn. Ze worden ook uh, gekopieerd in grote getallen, uh, in grote aantallen. Het kan, het kan opslag zijn. Uh, nou, dus dat, dat wordt onderzocht door een extern bureau. En het gaat over schoolexamens, niet over centrale examens. De fraude in Amsterdam krijgt dus geen landelijke gevolgen.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 Voor het eerst in twintig jaar hebben Nederlanders minder spaargeld op de bank staan. Afgelopen zomer stond het gezamenlijk spaarbedrag nog op een record van 330,5 miljard euro. Sindsdien daalt de hoeveelheid spaargeld elke maand met ongeveer 1 miljard. Er zijn verschillende oorzaken voor die daling, zegt economieverslaggever André Meijnema. Huishoudens die het gewoon krap hebben, geld niet opzij kunnen zetten en dus niet sparen. Daarnaast zijn er huishoudens die dus extra geld opnemen... omdat ze willen aflossen op hun schuld of een hypotheek. En daarnaast zijn er ook uh, nogal wat huishoudens die uh, omwille van de crisis... inkomensverlies, doordat ze niet meer met twee werken... maar met één heeft zijn baan kwijtgeraakt of zzp'ers of werkloos zijn... Uh, gewoon interen op hun spaargeld en daar dus uh, op verliezen. In Helmond is iemand omgekomen die in een auto op de vlucht was voor de politie. Agenten achtervolgden het slachtoffer... omdat de auto was gezien bij een diefstal in Deurne, zegt de politie. We hebben daar een melding van gekregen van getuigen. Die hebben ook een signalement doorgegeven van het voertuig. De collega's die hebben uitgekeken naar dat voertuig... Die hebben die auto zien rijden tussen Deurne en Helmond... en zijn achter die auto aangereden. En uiteindelijk is dat voertuig dus een botsing gekomen met een vrachtwagen... en tegen een boom tot stilstand gekomen. Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en overleed. De politie onderzoekt of er meer mensen in die auto zaten. Dan is het weer nog af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Een stevige oostenwind en het wordt min 3 in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. Verkeersinformatie van de ANWB, dan Jolande van der Velde. Nog files op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij knopend Koenplein 4 kilometer. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag bij de Koenten 2. Op de A67 Venlo richting België tussen af zomer en knooppunt heiden 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechter ook dicht. Vanwege technisch onderzoek op de N15 de Rozenburg richting Maasvlakte is het, de weg zo goed als dicht vanaf afrit 11. Verkeer kan er alleen via de vluchtstuk langs. Er staat nu 2 kilometer.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 KRO, NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Uitgeverij hebben het moeilijk en daarom is jeugdpoëzie aan het verdwijnen. Dat is slecht voor de taalontwikkeling van het Nederlandse kind. Zegt dichter Ted van Lieshout in deel 3 van de reportageserie Denkend aan Holland. Poëzie, versjes, gedichten. Dat is het spelen met taal. En de beste manier om kinderen... Um de taal te leren, is door ze ermee te laten spelen. Eerst en dat is wat anders dan een verhaal lezen. Eerst nu de paspoortaffaire van Syrië. -gaars. Van acht Nederlanders die plannen hadden om naar Syrië af te reizen... is het paspoort afgenomen. Dat maakte Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... Dick Schoof gisteren bij ons in de uitzending bekend. Schoof zij erbij dat die mensen wel in beroep kunnen gaan tegen de maatregel. Het is eigenlijk zeg maar, rondom het jaat, voor het eerst dat we dit doen... Uh, artikel 23 uh, is eigenlijk niet eerder gebruikt. Dus in die zin moeten we ook afwachten hoe de bestuursrechter hierover oordeelt. Maar voorlopig uh, zijn we hiermee effectief. Ja. Artikel 23 dus van die paspoortwet. Nou, een van die acht gangers gaat nu inderdaad naar de bestuursrechter. Samen met advocaat André Zebrechts. Goedemorgen. Goedemorgen. En u gaat bij de rechter toetsen of dat paspoort zomaar ingetrokken mag worden. Ja, wij uh, dienen in de loop van volgende week een voorlopige voorziening in. Dat ziet er naar uit. Ja. Hoe is dat gegaan bij uw cliënt? De uh, politie kwam bij hem aan de deur een aantal dagen geleden en zeiden van nou uh, geef dat paspoort maar. Toen zei hij kan dat zomaar, zei die politieman ja. hij: wat als ik het niet doe, nou dan komen we terug met veel meer politiemensen. En toen heeft hij het ingeleverd. Oké, okay, dat was het. En er werd nee. niet gezegd waarvan hij verdacht wordt of wat er aan de hand is, wat de reden is om dat te willen doen. Ja, ze hebben tegen hem gezegd dat ze, ze reden hadden om aan te nemen dat hij naar Syrië zou afreizen. Maar hoe ze daar verder bij kwamen, dat is dus niet duidelijk geworden. Hm. Maar was hij inderdaad van plan om naar Syrië te gaan? Nee, helemaal niet. Dat weet u zeker? Nou, hij zegt tegen mij dat hij dat, hij dat niet was en dat hij ook, uh, ook niet weet hoe ze daarbij kwamen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel moslims in Nederland, dus dat hij nou juist een van die acht is, dat wil toch wel iets zeggen, denk ik dan? Nou weet u, en dat is het probleem een, een klein beetje. De AIVD die is bezig met dit soort onderzoeken en, en die verstrekken helemaal geen informatie over het algemeen. Ik begrijp dan ook niet zo goed hoe ze dit willen laten toetsen door de, uh, door de bestuursrechter. Of ze zullen met heel wat meer informatie moeten komen. Maar zoals het er nu naar uitziet... Er zijn heel weinig aanwijzingen dat hij daar naartoe zou willen gaan. Of geen, voor zover mij bekend. Maar is de verplichting om dat openbaar te maken aan uw cliënt? Want Dick schoof zei gisteren: van, ja, gaat u er maar vanuit dat we echt wel redenen hebben om juist van die mensen hun paspoort te laten vervallen voorlopig. Ja, maar weet u, dat is denk ik juist een beetje de kern van de rechtsstaat. Hè? Je kunt niet naar tegen een rechter zeggen... geloof me nou maar, wij hebben reden om dat, uh, om dat aan te nemen... en dus pakken we dat paspoort, uh, dat paspoort af. Als ze dat willen, dan zullen ze aan die rechter moeten uitleggen wat ze, wat ze hebben. Ja. Lijkt me, ja. Zijn ze ook verplicht om dat aan uw cliënt uit te leggen? Nou, als, als hij op een gegeven moment naar de rechter stapt... dan zou de rechter natuurlijk. over dezelfde informatie moeten beschikken als wij. En, en dus ook aan ons dan. Hoe, hoe schat u het in eigenlijk? de kans dat een bestuursrechter zegt tegen Dick Schoof van oh, u bent te ver gegaan? Ik denk een hele goede kans hoor. De, de, de lat de, dit wetsartikel wat ze gebruiken, dat is hier absoluut niet voor bedoeld. Hè. En zij zullen dus aannemelijk moeten maken... dat cliënt een, een bedreiging vormt voor de veiligheid van het Koninkrijk. Nou, dat, dat is nogal uh, wat. Het, het is hier niet voor bedoeld. Ik denk dat hij dat paswoord wat terugkrijgt. Nou, is hij eerder in Syrië geweest? Nee. Nee, nee, voor zover mij bekend niet hoor. Volgens mij is dat ook niet de, de, de beschuldiging of de, of de gedachte. Het idee is dat hij zou gaan. Ja, precies. Ja. En, da, en daarmee dus een bedreiging zou kunnen vormen... voor als hij weer terug zou komen. Dat is dan de reden geloof ja, ik die wordt gegeven? Dus, als ik het goed begrijp op grond van hele algemene analyses... Hè, van als jongens daar naartoe komen... dan zouden ze terug kunnen komen en dan gevaarlijk zijn. Maar ik denk dat ze dat heel specifiek... voor deze jongen zouden moeten kunnen uitleggen ja. aan de rechter... Dat zal ze denk ik niet meevallen. Dit is allemaal nogal speculeren namelijk. En uw cliënt is ooit wel eens in aanraking geweest met politie of justitie? Of nog nooit? Nee, nee, nog nooit. Niet? Dus hoe ze überhaupt hem op het spoor zijn gekomen, dat is voor u echt een raadsel? Dat, dat is voor mij en voor hem echt een raadsel. Hoe zit dat nu eigenlijk met, met zijn... Uh, je moet natuurlijk altijd een identiteitskaart bij je hebben. Heeft hij nog iets of kan hij zich gewoon niet identificeren nu? Nee, hij, hij heeft een briefje gehad van de politie waarin ze hem bevestigen dat zij zijn, uh, zijn paspoort hebben. En dat kan hij dan dus laten zien op dit uh, moment. Heel onwenselijk natuurlijk. En verder staat hij, blijft hij onder toezicht staan? Of hoe gaat dat nu? We weten het niet. We, we krijgen geen enkele, uh, geen enkele informatie. Dus ik, ik maar goed, u bent toch een beetje een slagvaardige door... advocaat, meneer Zebrechts. U gaat daar toch... Uh... Een volle vaart achteraan. Ja, precies. Dat is, dat is dus wat ik net wilde gaan zeggen. Dat gaan we nu, uit, uh, dat gaan we nu uitzoeken, mede door deze procedure. Okay, dus dan is het ook nog onduidelijk hoe lang hij zonder paspoort... zou moeten doorblijven gaan als uw cliënt niet in het gelijk wordt gesteld? Ja, ja. Maar ik denk dus dat hij een redelijke kans heeft dat hij dat paspoort al snel teruggeeft. Omdat de bestuursrechter het hem terug gaat geven. Ja, dat is in ieder geval waar, waar u voor gaat. Het is allemaal nieuw. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in Nederland. En uh, dit is dus ook voor het eerst dat dat voor de bestuursrechter gaat komen. We wachten af. Enig idee wanneer dit gaat dienen? Op wat voor termijn dat is? Uh, ik denk een aantal weken. Dan zal het wel bij de rechter zijn. Okay, hou ons op de hoogte. Advocaat André Sebrecht, Dank u wel. Bono schreef dit liedje voor, uh, of hij deed het eigenlijk na het uh, na de zelfmoord van Michael Hutchins, de zanger van Inexcess, goede vriend van hem. Stuck in a moment you can't get out of. It is you too. I'm of in this world. There's nothing you can throw at me that 2000 dus YouTube met Stuck in a Moment. Deze ochtend al uh, te horen via Radio 1 bij het ROC Amsterdam is examenfraude gepleegd. De school heeft ontdekt dat er examens zijn gestolen die na te koop zijn aangeboden via sms en whatsapp. Michiel Stegers, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van uh, JOB, dat is de jongerenorganisatie uh, voor het beroepsonderwijs. Ja. Um, dus dat, laten we zeggen, dat is een, een, een belangrijke behartigersclub voor, uh, voor die scholieren natuurlijk. Ja, precies he. voor de studenten. Ja. Tevreden over de aanpak eigenlijk van het ROC Amsterdam? Ja, ik heb, wat ik heb begrepen is dat ze wel meteen uh, actie hebben ondernomen, uh, ook zo goed mogelijk uh, gecommuniceerd naar de student van, nou ja, luister, we moeten het wel opnieuw gaan doen. Uh, ik wacht nog wel eventjes af uh, uh, hoe het nou verder uh, loopt, uh, dat ze dan natuurlijk ook nog altijd uh, een herkansing kan doen als ze deze toets uh, fout hebben gemaakt, zeg maar. Ja. Ja, 825 schoolexamens gaat het om, uh, ja. van de mbo-opleiding juridische dienstverlening. Ja. Die is dus nu ongeldig verklaard. Ja. En het is nog onduidelijk hoeveel scholieren die nu uh, echt over moeten doen. Ja, ja goed, dat, dat zijn ze dus nu wel heel wat aan het uitzoeken. En uh, die scholieren die dus uh, dat examen opnieuw moeten doen, ja, dat moeten ze wel uh, ja, zo snel mogelijk uh, duidelijk maken en dat student ook uh, kan dan. He, dus niet zeggen van, nou het moet morgen, uh, anders uh, lukt het niet meer. Ja, want er zijn natuurlijk uh, uh, ja, heel veel mensen bij die er helemaal part nog deel aan hebben gehad en die nu wel slachtoffer zijn. Ja, ja, nee, dat is zeker heel vervelend. En ik ben ook benieuwd waar het uh, aan gelegen heeft, hoe dit uh, heeft kunnen gebeuren. Het is natuurlijk een hele grote school, maar alsnog moet je dat wel uh, goed in de gaten houden, dat soort uh, toetsen. Wat hoor je voor verhalen van de gedupeerde studenten? Ik heb nog geen student gesproken, maar ik kan me voorstellen dat zij natuurlijk wel ontzettend balen en ook zich zorgen maken, want dat moet dan weer opnieuw. En wanneer moet dat dan? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat daar onrust door komt. Ja. Ik, ik ja. begrijp ook dat, dat er gesproken wordt hè, met, om, om, om te proberen te achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Zijn jullie daarbij betrokken? Ja, wij, wij bellen de school natuurlijk ook en wij krijgen ook wel berichtjes van de studentenraad die daar uh, zit. Dus wij proberen natuurlijk wel zo goed mogelijk in de gaten te houden hoe er uh, nu wordt omgegaan met uh, die gedupeerde studenten. Maar wat ja. zegt die studentenraad bijvoorbeeld? Nou ja, ik, nogmaals, ik heb het ook pas allemaal net uh, over me heen uh, gekregen. Ik, uh, wij, wij leggen dat contact nu, uh, dus ik moet nog even bekijken hoe zij daar nu in staan. Um, maar als het, ik kan, die studentenraad die kan natuurlijk wel de signalen opvangen van studenten van ja joh, ik weet nu niet wat... De, wat er, wat er met mijn examens gebeurt. En uh, ja, daar proberen we ze dan wel in te ondersteunen. Ja. Want uh, ja, we hebben natuurlijk bij dit IBM Galdoen ook gezien. Uh, waar, uh, waar het overigens ging over een, een, een eindexamen natuurlijk. Hè. Dit zijn dus ja. voor de goede orde. Ja, dus, dit, dat ging over centraliteit. Ja, dus die dat had zijn dat, dan, dat, weerslag op heel Nederland. Dit gaat over schoolexamens. Maar um, ah. ja, ik vraag me onmiddellijk af: is het alleen maar bij deze uh, opleiding gebleven? Of, of zijn er misschien wel veel meer schoolexamens? Ja, precies, precies. Dus dat is wel iets waar we erg benieuwd naar zijn. Want het is een hele grote school waar ons veel examens worden afgenomen. Uh, maar nogmaals, we hebben wel meteen begrepen... dat de school heel scherp alles nu aan het controleren is... Dus dat wachten we af. Ze hebben zelfs een recherchebureau dus ingeschakeld... Ja, die nu ja, maar... met scholieren en docenten aan het praten is. Ja, de komende weken. Klopt. Nou, uh, laat je goed informeren, Michiel Stegers. En uh, ze houden nieuws dus, bel ons gewoon. Uh, dan horen ja. wij dat uh, <laughs> ook weer natuurlijk. Want uh, dat is natuurlijk toch een bijzondere zaak daar... Uh, op dat ROC in Amsterdam. Ja. Hij is van JOB, dat is de jongerenorganisatie voor het beroepsonderwijs. We houden het in de gaten. Goed 18 minuten over 10 is het. Dit is de ochtend op Radio 1.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 Nederland kent tienduizenden amateurdichters. Maar als u plannen heeft om geld te gaan verdienen met uw poëzie... dan haalt dichter Maria Barnas u meteen uit de droom. Dat in deel 3 van Denkend aan Holland, gemaakt door Anne van der Veen. Poëzie verkoopt niet. Dat weten uitgevers, dat weten dichters. Dat betekent, denk ik, dat uh, alleen dichters elkaar uh, kopen. Dat moeders van dichters uh, dichtbundels kopen. En dat broers en zussen van dichters... Soms een dichtbundel kopen om aan iemand cadeau te doen. Heel veel meer is het niet. Het is dus een heel klein publiek. Echt heel klein. Koopt u bundels? Ja, ik koop bundels. U weet dat u dan een uh, niek in uw soort bent? Uh, nou, wellicht... Daar heb ik me nooit afgevraagd. U knikt uh, bevestigend ja hier. Ja, ik heb soms wel eens de indruk dat er meer poëzie geschreven dan gelezen wordt. Ja, dat, dat bedoelde uh, ik eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar u bent ook een liefhebber, hè? Wat me aanspreekt is een, een onverwachte kijk op de werkelijkheid... die uh, in poëzie gegeven wordt. En die mening deelt deze poëziefan met de volgende dichter. Ted van Lieshout, we zaten net te grappen, want we zitten een kopje thee te drinken... Ja. Toen zei ik, daar heb ik wel een gedicht over. Het is heel kort, ik ken het uit mijn hoofd. Ontroerd is met een lepeltje. Dat is het? Dat is het, ja. En wat maakt dat een gedicht? Uh, er zit iets mysterieus in. Je bent niet in één keer klaar met, uh, dat, met die regel. Dus uh, nou, dat maakt eigenlijk wel dat het een gedicht is. Ted van Lieshout heeft honderden gedichten en versjes voor kinderen geschreven. De kinderpoëziemarkt is ingestort... En daar maakt hij zich grote zorgen om. Er moet toch echt wel wat aan uh, veranderen... omdat poëzie heel erg belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat poëzie... versjes, gedichten, dat is spelen met taal. En de beste manier om kinderen um, de taal te leren... is door ze ermee te laten spelen. En dat is wat anders dan een verhaal lezen. Maar spelen met taal, rijmen bijvoorbeeld, herkennen dat... Uh, Alliteratie is bijvoorbeeld. Suske-Wiske-titels, die ken je misschien wel. Uh, de wakkere waakvlam, et cetera. Dat zijn allemaal vormen van poëzie en daar kun je mee spelen. En kinderen kunnen dat heel goed zelf. Maar het leuk vinden om met taal te spelen. is nog wat anders dan poëzie kopen. Joost Nijsen van Podium ziet zijn dichtbundels nog niet als warme broodjes over de toonbank gaan. Poëzie wordt gedrukt in oplages van 750 exemplaren terwijl een nieuwe roman van, van, van bijvoorbeeld Giphart natuurlijk in 20.000 exemplaren wordt gedrukt. Uh, dus soms verkoop je daar bij voorbaat maar 250. En, en hoop je dat door longlist en, en shortlist en nominaties... en hele mooie recensies, dat je daar uiteindelijk 500 verkoopt. Dat is een beetje het standaard patroon. Uh, een gedichtenbundel kost een euro of 16. De uitgever krijgt daarvan de helft na aftrek van de boekhandel, is 8 euro keer ik zeg maar even 300, is 2400 euro. Dus dan de totale omzet in die bundel. Waarom doet iemand dat dan? Het uh, is dus een beetje je culturele verantwoordelijkheid. Uh, maar ik moet ook nuanceren: het, het kost niet heel veel geld ook. Je kan alleen natuurlijk niet een voorpagina advertentie ervoor zetten. Je kan ook niet uh, vijf keer per week bij de dichter langs... Uh, met een warme maaltijd om hem te stimuleren. Dus je moet wel de kosten in de gaten houden. In de kinderpoëzie is het niet alleen meer op de kosten letten. Er worden haast geen bundels meer uitgegeven. We hebben op een gegeven moment bedacht... weet je wat, we gaan een jaarboek maken... waarin uh, die dichters hun werk voor een deel kwijt kunnen. Dan hebben ze weliswaar geen eigen bundel... maar dan is hun werk toch wel beschikbaar. Nou, Dat hebben we vijf jaar kunnen volhouden. Vijf jaar is uh, Querido's poëzie-spectakel verschenen. Een boek uh, met uh, nou, meer dan 100 gedichten per keer. En na vijf jaar uh, waren de verkoopcijfers toch wel zodanig gedaald... dat de uitgeverij heeft besloten om ermee te stoppen. Dus de, ook dat is er niet meer. En dat is dus jammer. Want hoe eerder kinderen met poëzie worden geconfronteerd... hoe normaler het wordt. Ted van Lieshout had heel veel aan zijn moeder... En wat ik het mooiste vond, dat was Overschotje, En is geloof ik uit 1923. Dus Dat is nog van voor de tijd dat mijn moeder geboren werd. Overschotje, zei u, hè? Ja. Ken je het? Overschotje, lief klein popje, waarom lach je nu niet meer? Klein verwelkt, mooi roze knopje, waarom doet jouw hart zo'n zeer? Ja, ik weet dat nieuwe mami niet de echte is voor jou. Overschotje, zieltje, is nu diep gedompeld in de rouw. Nou, dat is het eerste couplet. En daar ligt de basis. Ja, ik heb zelfs op een gegeven moment een, een klein boekje geschreven... dat komt ook nou weer in het ruimtezaam, want dat is een verzamelbundel... over een weggedaantje stippelmuis. En dat is regelrecht geïnspireerd op Overschotje. Als je maar iets hoort, ga je vanzelf dichten. Dat zou best eens kunnen. In ieder geval, wat je in jeugd, jeugd meekrijgt, gaat nooit verloren. Het gaat misschien dan nooit verloren...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 uh, de stelling deze ochtend, dat extra onderzoek naar Volkert van der Graaf is overbodig. De Openbaar Ministerie wil extra onderzoek doen naar de psychische gesteldheid van de moordenaar van uh, Pim Fortuyn. Om er zo achter te komen of hij in de toekomst nog een keer in de fout kan gaan. En de vraag is natuurlijk uh, ook uh, hoe het OM daar achter wil komen. Uh, vraag je hem dat gewoon? Uh, nou ja, dat kan natuurlijk. En dan moet je me afwachten wat hij zegt. Janma van Marlen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Forensische Psychiatrie bij het Erasmus Medisch Centrum. Wij zeiden net al tegen elkaar, als je het over uh, TBS hebt in Nederland... en, uh, en dit soort onderzoeken, dan uh, valt al gauw uw naam. Mm -hmm. Specialist. Hoe onderzoek je of een gevangene het risico loopt om in herhaling te vallen? Um, nou, allereerst moet je dan goed nadenken wat je precies wil weten... He, want uh, het is hier natuurlijk een exceptioneel geval. Het is iemand die uh, gevangenisstraf heeft uh, opgelegd gekregen destijds en geen ter beschikkingstelling. En uh, in de ter beschikkingstelling is het heel normaal dat mensen uh, regelmatig onderzocht worden om te kijken hoe gevaarlijk ze nog zijn... He, dat heeft twee uh, dingen. Namelijk enerzijds hoe gevaarlijk zijn ze... ...anderzijds he, hoe verhoudt dat zich tot de behandeling die ze moeten krijgen... ...en het gevaar dat het oplevert voor de maatschappij. Nou, uh, in dit geval is het dus zo dat de betrokkenen heeft gevangenisstraf opgeleverd... Uh, ...opgelegd gekregen. En dat wil zeggen dat een onderzoek uh, naar verdere gevaarlijkheid... ...en ook eventuele behandeling dus niet plaatsvindt... ...want dat valt niet binnen een gevangenisstraf. Normaal gesproken niet? Nee. Nee, en daar wordt nu dus een uitzondering op gemaakt. Precies, ja. en, en, en, de uitzondering en de vraag die we, die we natuurlijk allemaal willen weten is... Van, uh, is de kans aanwezig dat hij dit nog een keer gaat doen? Want dat, dat wil de politiek ook bijvoorbeeld graag weten. Ja, en nou, dat is een, is een belangrijk gegeven. Ook, ook voor uh, meneer Van der G is dat natuurlijk best belangrijk... dat dat uh, bekeken wordt, zodat hij zichzelf beter leert kennen. Maar ook de maatschappij, die natuurlijk zeer geschokt is door wat er gebeurd is... en dan krijg je een exceptioneel geval als dit, dan is er inderdaad... Vanuit de procureurs-generaal en het Openbaar Ministerie. De mogelijkheid om, net als in de TBS, als het ware toch een soort onderzoek te doen. hoe deze persoon het beste teruggeleid kan worden in de maatschappij en met welk tempo. Maar krijg je daar een 100% antwoord op? Een 100% score van nou, uh, hij uh, zal wel in herhaling vallen of niet? Nee, nee, nee, uh, mens is. Uh... Geen robot. Ik denk zelfs dat een robot nog onvoorspelbaar wordt. Nee, het gaat allemaal om de kans. Maar wat je, wat je moet doen, is, is natuurlijk. Ik heb al heel wat gekke ringtoads gehoord, meneer Van Marlen, maar wat is Ik dit nou weer dan? Hier gebeurt, maar, uh, het is dit, niet een telefoon. Oh. Ja, maar wat er hier gebeurt, is natuurlijk dat het belangrijk is om, om aan te geven van. Wat voor gevaar levert deze man op voor de maatschappij? Daar heeft de maatschappij ook zelf belang bij om dat te weten. En in dit geval is dat belangrijk. Ja, en daarvan zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen... nou, eh, bijna in 9,5 van de tien gevallen eh, is er geen recidive. Nee, ik... Kijk, uh, recidive is iets wat je kunt meten aan de hand van een soort base rate, zoals dat heet. Hè? En dan zeg je dat gebeurt niet zoveel. Maar, en dat is dus ook de achtergrond van dit onderzoek, is natuurlijk het is een bijzonder geval. En er zijn bijzondere motieven geweest die hiertoe hebben geleid. En dat moet je toch wel eventjes weer bekijken in zijn algemeenheid. Maar uh, een moord is natuurlijk in elk geval uniek. En dit is een uniek geval omdat er ook politieke motieven... ook door de dader zelf uh, genoemd, aan ten grondslag liggen. Ja, want als je nu hoort van mensen... Ah, dit is allemaal weer voor de bunen dat het Openbaar Ministerie dit doet... en tevens zal er wel achter zitten... Daar bent u het dan niet mee eens. Het heeft wel degelijke functie, zegt u. Ja, zeker. Nee, maar dit is ook niet voor de bühne. Ik bedoel, dit is toch een, een, een diepgaand onderzoek. Uh, de reclassering wordt ermee be betrokken. Hè, om op basis van onderzoeksgegevens te kijken... of de terugleiding naar de maatschappij goed, uh, goed kan verlopen... Hm. He, dus dat is niet een, een, een sinecure. Dus dat, dat, daar belast je zo'n persoon mee. En dat moet dus ook een goede reden hebben. Maar die goede reden is dus gelegen in het specifieke van de daad en de dader. Namelijk de politieke motieven die de raad ten grondslag hebben geweest. En daardoor is het dus niet een moord of doodslag zoals uh, ja, 250 keer per jaar in Nederland nee. gebeurt. Maar is, en... het dan, is het dan slim, meneer Van Marlen, om het uit te laten voeren door iets wat onderdeel is van het ministerie van Justitie. Het is een politieke moord geweest. Nou, de TV heeft al wat om zich heen hangen... Hè, dat het duidelijk is waar hij staat. Dan wordt dit onderzoek uitgevoerd... door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie... wat dus verbonden is aan het ministerie. Zou dat niet een onafhankelijk iets of iemand moeten zijn die dat doet? Uh, nou, op een punt één denk ik dat de persoon van de staatssecretaris hier ook uh, tamelijk onafhankelijk in zit. Hey, ik bedoel, hij moet beide zijden moet dienen. Zowel de rechtvaardigheid van vrouwen Justitia als natuurlijk ook de belangen van de maatschappij... die uh, toch willen dat dit niet opnieuw gebeurt door deze persoon. Uh, en uh, dat daarvoor via het openbaar ministerie en het NIFP... Uh, wordt gevraagd, onderzoek deze persoon... wil alleen maar zeggen dat men de deskundigheid aanboord die men aan boord heeft. En uh, vervolgens kan het NFP vanuit zijn deskundigheid... die stelt wel een team samen om dat te doen. Hm. En dat gebeurt altijd. En daar hebben ze ook de voldoende distantie... Uh, om op te komen gewoon voor een goed onderzoek... Hm. of een observatie of een aantal gesprekken. Dus u zou daar ook nog voor benaderd kunnen worden? Ja, dat, dat zou best kunnen. Ja, als men daar behoefte aan heeft. Maar nogmaals, dat is, is het aan nog het NIFP om uit zijn expertisearsenaal degene samen te stellen die met elkaar daar een goed onderzoek voor kunnen ja. doen. Maar u bent nog niet benaderd. Uh, dat kan ik niet zeggen. U ik bent kan in wel ieder benaderd. Ik u zeggen dat ik niet benaderd ben. Maar ik ga u niet bellen als dat wel het geval is. U wilt het niet vertellen. Duidelijk. Misschien werd hij net wel gebeld. Ik, ik dacht echt een ringtone te horen. Meneer Van Marlen, hartelijk dank. Hoogleraar forensische psychiatrie bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. U kunt blijven stemmen op onze stelling. Het extra onderzoek naar Volkers van der Graaf is overbodig. Dat kan via de site dus www.stand.nl. U kunt bellen 0800-1101 of twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Eén minuut overal wel voor het nos Jan van der Putten. Door de diefstal van examens op het ROC van Amsterdam... zijn ongeveer 500 leerlingen getroffen. Volgens de schooldirectie hebben 400 leerlingen... zeker één van die gestolen examens gemaakt. En 100 anderen maakten er drie. Ze moeten die schoolexamens overmaken. Volgens de school ging het om vier theoretische examens recht. In Helmond is iemand om het leven gekomen bij een achtervolging door de politie. Het slachtoffer zat in een auto die op de vlucht was. Die botste tegen een vrachtwagen en raakte een boom. Over de identiteit van het slachtoffer in Helmond is nog niets bekend. Voor het eerst in ruim 20 jaar sparen Nederlanders structureel minder... zeggen CBS, de Nederlandse Bank en ING. Sinds deze zomer daalt het saldo elke maand met een miljard. Steeds meer mensen kunnen het zich niet permitteren om geld opzij te zetten... of ze vinden de rente op spaarrekeningen te laag. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet ook gemeenten <coughs> pardon, compenseren voor de aardbevingen in Groningen, vindt de vereniging Eigen Huis. Doordat de huizen in het aardbevingsgebied minder waard zijn geworden, krijgen gemeenten minder belastinggeld binnen. En Eigen Huis is bang dat Groningse gemeenten daarom de belasting voor huiseigenaren gaan verhogen. En dat zijn de hoofdpunten. We hebben even nog Jolande van der Velden. Nog een paar files over. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag bij de Koentenel ook 2. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt de Plein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Er zijn 5 auto's tegen elkaar gekomen. Twee rijstroken zijn er dicht. En er was een ongeluk op de A67 Venlo richting België. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leendeheide Heide 7 kilometer. De failliete juweliersketen Sibel maakt misschien binnen een paar weken al een doorstart, zegt de curator. En we gaan natuurlijk ook weer de nationale nieuwsquiz straks spelen. Vandaag is René Manschot uit Nijverdal de kandidaat. Hij probeert natuurlijk de nieuwscanner van deze week te worden. Moet dan wel over een score van 27, meen ik, heen gaan. Nou, dat kan oh, toch zo zijn? Waarom Slow down, breathing on your own.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 Falling stars out of the sky. Don't we all? Don't we all? Don't we all? Don't we all? Don't we all? Cold wind beneath our wings, breathing out 'til we let it in. Don't we all fall? Don't we all fall? Chasing. Een nieuwe plaat van hem uit, die heet Seven Layers. Dotan, Nederlandse singer-songwriter. Vanavond treedt hij op in Paradiso. En ik sluit niet uit dat daar dan die ook, cd ook wordt gepresenteerd. Vol, zo heet dit nummer. De curator van de failliete juweliersketen Sybil... denkt dat er binnen een paar weken al een doorstart gemaakt kan worden. Die doorstart zou ook gelden voor Groothandel Aurum... waar Sybil de belangrijkste klant was. We hebben de curator aan de telefoon, Marine Spannenvis. Goedemorgen. Goedemorgen. Van waar de positiviteit? Nou, positiviteit. We zijn nu een week bezig en het is opmerkelijk hoeveel belangstelling er is voor Cibo. Cibo is natuurlijk toch een mooi oud merk en er zijn ja, vrij veel partijen die in eerste instantie hebben aangegeven dat ze serieus willen kijken naar een doorstart van Sibyl. En hoeveel partijen zijn dat dan? Ja, zijn er zijn een stuk of 25 hebben zich gemeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat zijn mensen die zich vaak per e-mail melden en dan zeggen ik heb belangstelling om er naar te kijken. Uh, en hoe serieus moet je over het algemeen die meldingen nemen? Dat blijkt in de volgende stap van het proces. Zo'n proces houdt in dat je die 25 mensen vraagt eerst vertrouwelijkheid te tekenen. Daarna toegang geeft tot een hoop informatie over Cibel En dan vraagt een eerste indicatie te geven wat hun plannen zijn en wat ze zou willen betalen. Uh -huh. En dan hoop je na zo'n eerste ronde een selectie te maken van zeg 4, 5, 6 partijen die echt serieus zijn met wie je Verder gaat praten en uiteindelijk eentje selecteert die uh, uh, het mooiste wil maken van Sibon en het beste wil betalen. Ja, en wanneer is iemand de ideale kandidaat als hij het beste wil betalen? Ja, het meeste en, wil betalen vooral? Ja, mijn, de kernrol van de curator is dat we zitten er voor de schuldeisers die graag hun geld terug willen zien. En dat we, die uh, moeten betaald worden uit de opbrengst van zo'n verkoop. Dus onze eerste uh, idee is altijd we kijken naar degene die de beste prijs betaalt. Ja, en degene die zich dan melden, zijn dat dan andere juweliersketens over het algemeen? Of hoe werkt Dat zoiets? is een mengeling van buitenlandse partijen die de Nederlandse markt uh, op willen. Concurrenten, uh, private investors. Er zijn allerlei partijen bij. Families soms die zeggen, hé, hey, uh, is dat iets voor mij? Maar het zijn natuurlijk ook uh, andere juweliersbedrijven die denken, nou, misschien moet ik mijn winkels eens uh, gaan uitbreiden. Ja. wat gebeurt er nu met de werknemers in de tussentijd? Want u heeft het over een paar weken dat een doorstart zou kunnen Ja, u weet vlak voor het faillissement is uh, door de directie in overleg met de banks en de winkels gesloten. Dus de meeste mensen zitten toch niet thuis. Behalve ja. het hoofdkantoor, daar zitten mensen juist heel hard te werken. Uh, ook sommige mensen van vestigingen. Uh, om die doorstart natuurlijk voor te bereiden. Maar ook om consumentenklachten te behandelen. Om allemaal uh, dingen die nu moeten gebeuren af te handelen. En de, de werknemers die nu thuis zitten, die worden gewoon door het UWV betaald? Zeker. Het UWV ja. heeft razendsnel alle papieren verzameld... en gaat nu de salaris in januari heel snel betalen... en de salaris over de opzichttermijn. Curator Marine Spannevis, dank u wel. Floris Italianer, hij is de directeur van de Hartstichting. Die Hartstichting bestaat 50 jaar. Uh, vanmorgen mocht hij in Amsterdam op de beurzen al op de traditionele uh, gong slaan. Die gong is niet zo traditioneel, maar de gongslag is wel traditioneel. En, uh, dus vandaar dat de Italianer de dag van zijn leven heeft. En hij bereidt zich voor op een persconferentie... die gaat later vandaag plaatsvinden in Den Haag, in Nieuwsports. En Martijn Grimius loopt als een schaduw achter hem aan. We zijn uh, bijna bij Nieuwsport, meneer Italianer. Uh, hier het hoekje om en uh, dan zijn we er. Uh, daar gaat het allemaal gebeuren zometeen. Belangrijk nieuws. Uh, we gaan proberen daar uh, iets te vertellen over de afgelopen 50 jaar en ook waar we hard mee bezig zijn uh, het komend jaar. Al een tipje van de sluier. Uh, er is nog veel werk aan de winkel. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil ik wel zeggen. <laughs> dat is het belangrijkste. Uh, wij lopen zo naar binnen. Uh, hoe, je bent nog maar ja, sinds een half jaar directeur hè, van de hartzichting. Ja, hoe is dat? Klopt. Nou, het is heel bijzonder. Ik ben uh, echt in de diepe gegooid. Oh. Het eerste wat ik moest doen toen ik binnenkwam was uh, leren reanimeren. Dat is heel belangrijk. Dat doen alle medewerkers van de Hartstichting. Dat kon je nog niet? Ik kon het nog niet en achteraf vraag ik me af waarom eigenlijk niet. Want het is ontzettend belangrijk dat iedereen dat leert in Nederland. Dus daar willen we ook vroeg mee beginnen. Eigenlijk al op, als het enigszins kan op de middelbare school. Ja. En, en wat is het mooiste aan directeur zijn van de Hartstichting? Uh, het mooiste is dat je in contact komt met hele bevlogen mensen. Uh, dus niet alleen onze collega's, maar ook de vrijwilligers in het veld... We hebben natuurlijk 60.000 collectanten die langs de deur komen. En al die mensen die betrokken zijn bij de Hartstichting en vooral bij de Goede Zaak. De strijd tegen hart- en vaatziekten. Dat geeft een enorme inspiratie en verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, bent u in uw nabije omgeving ook mensen uh, heeft u die meegemaakt met hartfalen, uh, ja, vaatproblemen? Ik heb helaas uh, uh, twee maanden geleden mijn schoonmoeder verloren. Plotseling, die was 80, maar zeer vitaal. Door een hartstilstand en die is uh, helaas uh, niet uh, op tijd gereanimeerd. Ja. Dus dan komt het opeens heel erg dichtbij. Hoe is dat dan? Uh, dat is dus een shock. Dat is, uh, dan realiseer je hoe belangrijk het is dat er, uh, dat er op tijd hulp kan komen. En dan realiseer je ook dat het iedereen kan overkomen. Het is niet iets van een bepaalde groep. Men, men denkt wel eens aan patiënten. Dat zijn mensen die het zichzelf aandoen. Maar hart- en vaatziekte is iets wat echt iedereen kan overkomen. Ja, 50 jaar is het aantal mensen uh, uh, flink gedaald? Ongetwijfeld, met hartfalen. Uh, er is een daling te zien al een behoorlijk aantal jaren. Uh, maar we zijn er nog lang niet. Nee, dat, dat was het statement. Hè? We zijn er nog lang we niet. Zijn er nog, het mag niet stoppen. Over een half uur, dan komen allemaal meer cijfers en verhalen naar voren. En we gaan hier zo naar binnen een Nieuwsport in. Er staat dus wat ik net al uh, vorige uur ook al uh, hoorde: geen slagroomtaart als uh, verjaardagtaart, uh, maar gezonde hapjes. Ik, ik ga toch eens even kijken wat hier uh, zo meteen voor ons klaar staat. gaan we dan horen over een uurtje meer van hem daar vanuit Den Haag, Martijn Grimiers. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we met René Manschot uit Nijverdal. 22 jaar, welkom. Dank u. Een hbo-opleiding heb je afgerond. Ja. Maar klopt. daarmee is het studeren nog niet klaar. Nee, nog over een half jaar ga ik weer verder. Wat ga je doen? Uh, International Economics and Business. Kijk eens aan. Ja. Universitaire ja. studie. Ja. En dan uh, kijken waar, uh, wat je uiteindelijk... Wat is je uiteindelijke doel? Dat weet ik nog niet. Dat weet je <laughs> nog niet. Eerst maar eens die studie gaan afronden. Ja, en, uh, en eerst maar eens 300 euro verdienen. Dat is natuurlijk altijd welkom uh, voor een student. Zeker. Uh, tot nu toe staat de hoogste score op 27 punten. Heeft Jacob van Heemskerk neergezet. Dus het is zaak om daar overheen te gaan komen. Ja. Wij gaan eerst jouw nieuwsfactor vaststellen. is Nieuws, er spraken van examenfraude. Dit keer op het ROC Amsterdam. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, dat vind ik ervan. Ik vind het vooral erg voor degenen die het niet hebben gedaan. Studenten van de mbo-opleiding konden examenopgaven kopen via sms en whatsapp. Ze moeten opnieuw examens doen in één of meer vakken. Verbaast het je? Ik denk dat het overal kan gebeuren. Dus uh, dat het hier gebeurt verbaast me niet. Grappig dat we die deel weer eens even horen op deze manier. Won Ton Ton heette deze groep. Uh, I lie and I cheat. Um, met de rechtszaak rond de examendiefstal op het Galdoen in volle gang komt een nieuwe fraudezaak boven water bij het ROC Amsterdam zijn dus examen gestolen en ook te koop aangeboden. Vraag 1. Die examens van welke mbo-opleiding zijn nu ongeldig verklaard? Dus hoe heet die Opleiding op dat mbo. Uh, juridische dienstverlening is goed. Hoeveel examens moeten nu opnieuw worden afgenomen? Uh, 825. Dat is inderdaad het goede antwoord. Zeker 400 leerlingen van de opleiding... moeten examens in verschillende vakken opnieuw doen. De school heeft ook een recherchebureau ingeschakeld... om iedereen te gaan verhoren. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. Goed. De rechter dreigde Mladic met een geldboete vanwege minachting van het hof. De generaal bond toen in, maar Mladic had nog wel een praktisch puntje. Een hoop theater dus vanmorgen bij het Joegoslavië-tribunaal... maar inhoudelijk is niemand wat wijzer geworden... Twee van de belangrijkste personen uit de oorlog in Bosnië... die stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank. De oud-Bosnisch serviceleider Karadžić had Mladic, de generaal, opgeroepen om te getuigen. Al snel werd die rechtszaak geschorst. Wat moest er worden opgehaald uit de cel van Radko Mladic? Een kunstgebit. Ja. Nou, niet een kunstgebit. Zijn kunstgebit, ja. <laughs> ja. Maar kunstgebit was het goede antwoord. Ja, het blijft een wonderlijk verhaal toch? Goed. Mladic wilde dus niet getuigen. In een poging om aan de getuigplicht te ontkomen, verklaarde zijn advocaat dat Mladic waarheid en fictie niet goed meer kan onderscheiden. Waaraan zou Mladic volgens zijn advocaat namelijk lijden? Dementie. Geheugenverlies. Ja, neem aan dat wij dat. Uh, dementie, geheugenverlies. Ja. ja. Het, is, het is wat anders natuurlijk. Hè? We gaan de medische jury erop zetten dit. Je hoort zo meteen of het ja. goed gerekend wordt. Dan intussen vraag 5, daar hoort weer een geluidsfragment bij. Je hoort zo meteen een stem en de vraag is, wie is dit? Uh, wij hebben duidelijk uh, eigen standpunten als het gaat om, uh, om deze wetten. En kijk, dat is ook wel een reden waarom we elkaar af en toe wel moeten ontmoeten. Want dat betekent gewoon dat de plannen moeten worden bijgesteld. Arie Slob. Dat is goed. Uh, gisteravond overlegden de regeringspartijen met de meest geliefde oppositiepartijen over mogelijke aanpassingen van de strenge bijstandswet. Staatssecretaris Jetta Kleinsma is bereid de regels voor de bijstand aan te passen en minder hard te maken. Zo vervalt de wachttijd voor het ontvangen van de eerste uitkering. Hoe lang zou die wachttijd zijn? Uh, twee maanden. Nee, vier weken zou het zijn geweest. Er staat nu nog wel oneenigheid over de sollicitatieplicht... voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar. ChristenUnie en SGP willen ook daar vanaf. We gaan naar de laatste vraag. Dan kan je nog vier punten mee verdienen. We zoeken aanwijzingen... Nee, je krijgt de aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de hints. Vier. Ik ben bijna altijd optimistisch. Drie. Ik werd in totaal 15 minuten en 36 seconden onderbroken voor applaus. 2. Mijn thema was dat hard werken weer moet lonen. Stop. Barack Obama. Dat is een onderwerp, he, zei ik. Ja, de, uh, de State of the Union. Uh, jury. Die de jury die het lekker makkelijk maken, deze onder. Ja, Het punt is, uh, we zeggen dat het natuurlijk steeds bij. Hè? We zoeken een persoon of een onderwerp. Ik zei onderwerp. Nou ja, Barack Obama is de persoon natuurlijk die het uitsprak. En het gaat inderdaad over de State of the Union. In die uh, State of the Union maakt de president zijn plannen voor het komend jaar bekend. Bijna altijd een optimistische en motiverende toon. Uh, vandaar die eerste aanwijzing. ABC News rekende uit dat Obama in totaal 80 keer applaus kreeg... waarvan 40 keer een staande ovatie. En dat nam in totaal 15 minuten in beslag. Nou, uh, Guilein, zeg jij het maar. Want de jury heeft intussen bespreken... Ja, fout, fout. Helaas. Oké, okay, helaas. Ja, de dus dementie eerst... wordt fout gerekend? Ja, want het, het, dat schijnt toch wel wat anders te zijn. En dan wordt er ook iets vastgesteld. En dat is duidelijk dat hij niet aan dementie leidt. Geheugenverlies kan je natuurlijk gewoon even spontaan... Ja. geheugenverlies uh, hebben. Okay. Dus dat ja. is het verschil. En er is duidelijk gevraagd dat we een onderwerp zoeken. Ja. Dus we zijn. Sorry. Ja. Daarmee komt de factor op vier te staan. Dat betekent wel dat je nog steeds aan kop kan gaan. Dan moet je meer dan zeven vragen goed hebben... dan sta je in ieder geval bovenaan. Ik doe mijn best. Oké. Okay. We gaan hem zometeen spelen, deel 2 van de quiz met René Manschot. Dus nu kost er nog moeite gespaard op deze woensdag. Het hele Electric Light Orchestra is hier op Radio 1. De standaard album zou ik zeggen, eind jaren 70. Electric Light Orchestra, Out of the Blue, zo heet die plaat, en daarvan Sweet Talking Woman. Wat zijn wij streng, hè, in de nationale nieuwsquiz ja, René Manschot. De jury vooral, hè? De jury, ja, nee, wij hadden je natuurlijk alles gegund, <lacht> maar we konden de factor van uh, René Manschot niet hoger maken dan vier. Nou, ik begreep al dat je vriendinnen het er helemaal mee eens is dat we die vraag hebben foutgekeurd. Dus wat je nou moet doen straks als je klaar bent met die quiz, dan ga je even naar onze Facebookpagina van de ochtend, of je stuurt een mailtje naar nationale nieuwsquiz kro en dan meld jij je vriendin aan... en dan gaan we eens kijken yes. hoe zij het er vanaf gaat. Goed we gaan nu eerst de tweede ronde spelen. Zeven vragen heb je goed om bovenaan te komen. Als je die goed hebt, tenminste, dan ga je aan de kop. 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Succes. Dank u. De Nationale Nieuwsquiz. Voor het eerst in hoeveel jaar neemt de totale hoeveelheid spaargeld af? Uh, 20 jaar. Dat is goed. Omdat het Britse Koninklijk Huis verlies maakt... moet welk gebouw vaker opengesteld worden voor toeristen? Uh, pas... Buckingham Palace. Het CBS meldde gisteren dat hoeveel procent van de Nederlanders in 2012 te dik was? 40 procent. Dat is goed. Welke functionaris meldden gisteren dat de paspoorten... van acht potentiële Syriëgangers vervallen zijn verklaard? Uh, pas. Dick Schoof. Hoe heet de Nederlandse voetballer die vandaag een huurcontract tekent... bij Newcastle United? Uh, pas. Luc de Jong. De samenwerkende hulporganisaties maakten gisteren bekend... dat er 36 miljoen euro is opgehaald voor welk land... Uh, voor de Filipijnen. Is goed. Welke terroristische organisaties verdienden de afgelopen jaren... 77 miljoen euro met ontvoeringen? Al-Qaeda. Goed. Gisteren werd bekend dat de koers van welke partij... toch niet wordt verbreed? Uh, 50 plus. Is goed. Welke minister bracht gisteren een bezoek aan... Hennes en Maurits in Zweden? Uh, uh, dat is... Uh, ploemen. Goed. Het gerechtshof bepaalde dat internetproviders... Access for All en Ziggo... niet langer welke site hoeven te blokkeren? De Pirate Bay. Is goed. Welke musical moet wijken voor de nucleaire top in Den Haag? Uh, pas. Soldaat van Oranje. Hoe heet het Nederlandse kamp dat de militairen in Mali aan het opbouwen zijn? Pas. Kamp Castor. De omzet van welk elektronica bedrijf is in 2013 met 1% gedaald... naar 23,3 miljard euro? Mediamarkt. Philips. Welke organisatie maakt bekend dat het hoogste punt van Nederland... op een andere plek op de Vaalse Berg ligt dan nu wordt Staat Aangegeven. Is goed. Welke Amerikaanse volklegende is maandag op 94-jarige leeftijd overleden? Pete Seeger. Je hebt zeker als een plaat of niet? Dat niet. Nee. Wie is die man? Denkt. Dat uh, niet. waarschijnlijk. Ik nieuws, weet wel zijn naam. Nee, nieuws goed gevolgd. Want ja. Piet Zieken was inderdaad ja. goed. We hebben negen vragen goed kunnen rekenen. Dus 9 vragen heb je goed beantwoord. Kijk, dat vermenigvuldigen wij met die Niels-factor van 4. En daarmee komen we dus op 36 punten. Okay. Voorlopig is dat ja. de hoogste score. We zijn halverwege de week, dus er kan nog van alles gebeuren. In ieder geval krijg je twee kaarten voor beeld- en geluid-experience mee. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? DVD nog van Penosa, um, Een mooie radio, dat is het. Hè? En geef je vriendinnen op, zou ik zeggen. Ga ik meteen vanmiddag doen. Als u nou thuis denkt van uh, ik wil ook een keertje meedoen, we hebben plek. U kunt gezellig naar de studio in Hilversum komen, dus geef u even op via de Facebookpagina van de ochtend of dus door een mailtje te sturen naar nationale nieuwsquiz@kro- encrv.nl. Het extra onderzoek naar Volkers van de Graaf is overbodig. Dat is de stelling in stand.nl. Voorlopig hebben daar uh, op de site uh, 450 mensen op gereageerd. Iets meer zelfs: 58% eens met die stelling, 42% is het oneens. Uh, we hebben nog wat. Uh Reacties her en der vandaag geschraapt. Jasmijn de Koning twittert. Weer een psychisch onderzoek. Ook bij Volkers van de G. Op instigatie van wie en waarom. En iemand anders. Extra onderzoek is overbodig. Omdat er toch niks veranderd kan worden. Door onze belachelijke wetgeving die misdadigers te veel beschermt. Hij had gewoon levenslang moeten krijgen. Iemand die het oneens is met de stelling zegt. Hij is geen moordenaar als alle anderen. Hij heeft met zijn daad de democratische rechtsorde geschokt. En Nederland ernstig geschaad. Zijn motieven vind ik nog altijd duister. En dat vooral sluit recidieven niet uit, vrees ik. Dus onderzoek is goed om te doen. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. En zo kan u dan in deze uitzending terechtkomen. Dat heb ik intussen wat mensen gebeld. Eens even kijken. Stamptnl, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met de Wienand. Wienand is niet mijn echte naam. Dat was een uh, familielid in de enkele eeuwen geleden. Hij was bokkerrijder uit Gevierendeeld. Ja. En dat hoop ik, niet, hoop ik niet te worden door mijn uh, visie op de situatie. Uh, oh. ja, een lange inleiding, maar kom nou eens even tot, uh, tot To To The Point. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, Volkert niet uh, in herhaling uh, treedt... omdat uh, ik begrijp waarom dat hij het niet gedaan heeft. Ik, ik snap het. Niet dat ik het zelf gedaan zou hebben, maar ooit zei uh, Fortuyn... Uh, wat zei hij ook alweer, van artikel 1 uit de grond hè, toen mijn eerste reactie was, die man is dood. En kennelijk is dat gebeurd. Ik had hem nog nooit gezien of gehoord, maar toen ik hem zag... dacht ik, ja, hij, hij is niet zo erg als hij... <laughs> maar over, sommige mensen over wie, wie hebben we het nu? Over Volkert of over Fortuyn? wat natuurlijk. Ja. En, ja. Want ik bedoel, als je het niet met iemand eens bent, dan, dan dat is toch bedoel, dat, dan, dat, dat is toch altijd verkeerd dat je dan iemand uh, overhoop gaat schieten. Ja, maar dan ga ik nu uitleggen waarom dat ik ja. Niet begrijp. Ja, maar Zoals ik was altijd het... hebben we niet. Nee. Heeft, eens of de eens de stelling. Zo hij. Uh, hij heeft geen extra onderzoek nodig. Oké, okay, duidelijk. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen, met Franco Allemans. U mag het kort zeggen. Nou, eigenlijk zou je al met de vorige spreker kunnen zeggen dat het ermee onzeem zijn. Want als hij al zegt, ik heb er begrip voor dat hij, ik kan me het voorstellen... Maar wat vindt ik, u? Bent u het ja, eens van ons? Ik kan je het ook voorstellen dat hij de volgende moord pleeg. Wat, wat, mij, wat, mij wat ik niet begrijp is dat er heel veel mensen gaan zeggen... ja, het uh, leven, uh, waarom zou er verschil maken? De klassenjustitie, zoals die Peter van Koppen net uh, mm -hmm. uh, twitterde... Dat, dat vind ik veel gevaarlijker, wat hij dat zegt. Oké, okay. dus duidelijk.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 Honger en ziektes liggen op de loer. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen zijn op de vlucht voor wreed geweld. Drui je hoofd niet weg voor deze onschuldige burgers. Geef aan Stichting Vluchteling op Giro 999. Dag ondernemer. Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl.